Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan. Het gevolg is dat criminelen hun gang kunnen gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse politiebond NPB... dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De vakbond heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd... met zo'n 400 rechercheurs. En die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen... Er is te weinig capaciteit om zaken aan te pakken als fraude of misdrijven waarbij ouderen het slachtoffer zijn. Nederland is volgens de politie mensen uitgegroeid tot een narcostaat waar drugshandel welig tiert en de meeste criminele groepen met rust worden gelaten. Sinds een kritisch rapport van twee jaar geleden is er volgens de NPB nog maar weinig verbeterd. De bond wil er snel zeker 2000 rechercheurs bij.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 Bij de strijd tegen Korea-beweging Lichtend Pad... kwamen tienduizenden mensen om het leven. In 2000 vluchtte hij Morie, maar in 2005 werd hij door Chili uitgeleverd. In 2009 kreeg hij 25 jaar cel voor corruptie en mensenrechten schendingen. Kledingconcern CNA onderzoekt of het waar is... dat een deel van zijn kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt...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 Goedenacht, wat fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het radioprogramma van de EO, waarin het draait om uw verhalen. En vannacht hebben wij het over ongedierte. Uh, en dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij in de studio, Arjan Schuitman. Hij kwam in 2009 voor het eerst in aanraking met de rat. En in plaats van uh, vol afschuw te reageren... raakte hij gefascineerd door het beestje... Uh, en Marcel Berends, hij is al bijna 25 jaar ongediertebestrijder En nou, we kunnen denk ik best wel zeggen dat jij de rat door en door kent. Ja, ik heb uh, in de afgelopen 25 jaar heb ik uh, vele situaties meegemaakt. En uh, ja, hij blijft natuurlijk fascinerend. En als ongediertebestrijder, ook bij andere ongedierte, moet je natuurlijk altijd proberen dat je het beestje net wat slimmer af bent. Nou zijn er natuurlijk veel fabels over ratten. Wat zijn volgens jullie, om dan nu de vraag van jou te stellen, Arjan, wat zijn de grootste fabels die rondgaan over ratten? Ik denk de grootste, dat er voor elke mens één, minimaal één rat is. Dus als je een stad hebt van 8 miljoen inwoners, dat er dan 8 miljoen ratten zouden, zouden zijn. En ik denk dat dat een fabel is. Dat denk je, dat weet je niet helemaal zeker. Er zijn onderzoeken gedaan. In New York hebben ze via een statistische methode bepaald uh, hoeveel ratten er ongeveer zijn. Uh, kwamen ze ongeveer op een, op een kwart. Dus dat betekent dat er uh, één rat is voor elke vier, uh, vier mensen. En in Engeland was die verhouding ongeveer één op zes. Dus uh, één rat per zes uh, inwoners. Maar zo zal dat inderdaad in elke plaats of in, in bepaalde regio's natuurlijk heel erg verschillen. Ik bedoel, zeker. als je in zo'n tempel staat in India, dan... Uh, er zijn er ja. misschien wel tien uh, of meer ratten per persoon. Ja. Tenminste, er natuurlijk nog veel meer. Maar daar zien ze het ook niet als, uh, als ongedierte. Dus, uh, dat is dat, waar. Uh, dat is waar. Dat scheelt. Uh, en als ik de vraag aan jou stel, Marcel, wat is de grootste fabel? Nou, dit is inderdaad een van de fabels uh, die ik ook kende. Uh, ik denk dat het scheelt aan het leefgebied waar de rat kan leven, hoeveel uh, ruimte er is voor de populatie. Uh, ja, wat is nog meer een fabel? Ik, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Dit is wel een, een belangrijke in ieder geval. Ja. Heeft u een vraag? Want de vragen die stromen hier binnen, Het kan uh, dat u ook een vraag heeft. Misschien wilt u niet bellen. Als u wilt bellen, hartstikke leuk. Bel naar 0800-1121. Um, als u het iets minder persoonlijk wil hebben... kunt u natuurlijk ook gewoon een berichtje sturen in de Radio 1-app. En uh, wie weet wordt uw vraag zo beantwoord. Maar we vinden het ook leuk als u een verhaal heeft... Misschien. Uh, heeft u wel eens uh, ontzettend last gehad van muizen of ratten? Dat kunnen zilvervisjes zijn of uh, misschien wel heel iets anders. Laat het ons weten. Everyday when I open my eyes, now it feels like a ja. Saturday. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away. Love with the joy in my heart Is a God by another name Who's to say how it goes All I know is I'm back in the world again Like the lift of a curse Got hold it from person inside my Dat was David Gray met Back in the World. En u luistert naar Dit is een Nacht. En uh, deze nacht hebben we het over ongedierte. En uh, ja, ratten spelen daar uh, vannacht een vrij grote rol in. Tegenover mij in de studio Marcel Berens. Hij is uh, ongediertebestrijder. En uh, naast hem zit documentaire fotograaf Arjan Schuitema. Um, we hadden het net natuurlijk al uitgebreid over de rat. Nou staat de rat ook best wel bekend als intelligent dier. Waarom uh, is hij intelligent? Wat maakt de rat intelligent? Voornamelijk um, is het een opportunist. Ik denk dat dat hem uh, succesvol maakt. Um, wij als mens uh, passen onze omgeving aan... zodat we kunnen uitbreiden, dat er uh, genoeg ruimte is... en voedsel is om uh, het aantal mensen uit te breiden. En de rat volgt... Die vindt dat allemaal prima waar wij wonen en dat we ze de gelegenheid geven om ook te kunnen wonen, voedsel beschikbaar is. En ik denk dat dat een van de, van de dingen is die ze nou ja, slim maakt. In jouw uh, zoektocht naar wat de rat voor beestje is, uh, de foto's die je maakt, waren er momenten dat je er ook wel eens van stond te kijken? Zo, dit is best wel een slim beestje. Ja, ik denk dan eigenlijk gelijk aan een project wat uh, de Nederlandse politie heeft, uh, heeft gedraaid. Dat was een experiment om te kijken of uh, ratten uh, geuren konden detecteren. Um, nou, om een voorbeeld uh, te noemen, um, een um, uh, bepaald merk uh, sigaretten, die werd uh, veel, uh, veel nagemaakt. Um, en de ratten is dus prima in staat om die ene sigaret er, eruit te halen. He, dus die kan heel snel zien of het uh, nou ja, de echte sigaret is of, uh, of niet. En dat, uh, dat kun je hem dus moeiteloos uh, aanleren. En uh, ja, de slagingspercentages die zitten uh, nou ja, ver in de 90% tegen de 100% aan. Dus dat is voor jou ook wel een, uh, een soort van bewijs van die rat is inderdaad uh, niet op zijn achterhoofd gevallen. Klopt, zeker. Marcel, hoe kijk jij er uh, tegenaan? Zijn uh, ratten slimme dieren? Ratten zijn zeer slim. Je kan ze, ook, ook de rat uiteraard, kunstjes leren van alles. Maar goed, ook in de bestrijdingswereld uh, is er natuurlijk heel veel over bekend. Vroeg... Ja, want je wil natuurlijk niet dat ze jou te slim af zijn. Nou, dat, dat was vroeger bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh, in, de, in de tijd dat we nog behoorlijk acuut werkende gifsoorten hadden... dat uh, de rat maar één keer uh, hoefde te eten of drinken en na een paar uur uh, al op zijn rug lag... Uh, ja, als familieleden dat uh, constateerden, dan bleven ze wel degelijk van dat spul af. Dus ze wisten echt van, uh, nou, hij werd geobserveerd. Uh, daarom is ook het meeste rattenvergif een zogenaamde multidosisgif. Dat houdt in dat ze drie tot vijf keer voldoende gif tot zich moeten nemen. Gemiddeld tussen de drie en de acht dagen dat ze doodgaan. En dat hebben ze eigenlijk zo ontwikkeld dat uh, ja, die ratten dat gewoon een van de familieleden kunnen laten eten. Zonder dat er wat gebeurt met hem. En dan gaan ze op een gegeven moment uiteindelijk natuurlijk allemaal eten. Want en... inderdaad, als zij dat uh, zien dat dat te snel gaat... dan zien ze dat gewoon en dan, uh, dan werkt het niet meer. Nee, dat noemden we aasschuwheid, letterlijk. En ja, dus zo was het ook. Heb je wel eens vaker van dat soort dingen gehad dat je denkt... Uh, ja, die beesten zijn met te slim af? Ja, het, het, het komt wel eens voor dat je toch denkt... Van, die bestrijding die gaat niet zoals ik zou willen... Eigenlijk met een klem ook. Ja, ik, ik kan me voorstellen als een van de familieleden in een klem is gevangen. En hij blijft er te lang in zitten. Wordt geconstateerd door anderen. Dan, dan... Ik heb wel een filmpje gezien bij zwarte ratten in een varkenstal. Die, die, die renden als het ware over leidingen heen. En uh, toen hebben ze uiteindelijk met tijreps op die leidingen klemmen gezet. Nou, ik heb het letterlijk gezien dat die rat echt zo naar die klem sprong... dat hij even afging en daarna konden ze er allemaal weer veilig overheen. En ook als ze meerdere klemmen achteraan, nou, ik heb ratten door de lucht zien vliegen. Dat was wel lachen. Maar gewoon dat ze wisten van, uh, dat die dingen er zaten. En dat ze letterlijk de klem af lieten gaan zonder erin te komen. En daarna was het weer veilig. Je zegt dat was wel lachen, maar... Daar wordt je toch ook wel, als dit je werk is, een beetje gereinig van... als ze eroverheen uh, springen? Ja, ik, ik heb gelukkig niet uh, veel te maken met de Zwarte Rat... omdat die echt met name in het zuiden van het land uh, veelvuldig voorkomen... en niet in mijn uh, werkgebied. Maar ik, uh, ja, ik weet dat uh, ongediertebestrijders bestrijders te plaatsen daar uh, een zeer veel moeite mee hebben. Ja. Nou heb jij van alles meegenomen. Klopt. Um, de luisteraar die kan dat niet zien. Dus uh, wil jij eens vertellen wat jij hier hebt staan... Ja, ik heb wat verschillende vangmiddelen. Met name voor, voor, voor ratten en ook een muizenvalletje heb ik meegenomen. Ik, ik heb hier een vangkootje. Eh, op het moment dat dat kootje eh, op scherp staat. Het is en, gewoon eigenlijk een, een klein kootje met gaas. Ja, een klein kootje met gaas en een metalen dekseltje. Eh, achterin, daar, daar, daar hang je gewoon een, een stukje ja, kaas. Wat de meeste mensen doen, maar ratten zijn ook wel heel gek op... Op een stukje gerookte vis. Wij We zeggen wel eens een oude, een kop van een makreel, lekker gerookt. Die, die hang je dan achteraan aan het, aan het haakje. En op het moment dat hij zeg maar aan het haakje, of aan, aan, aan de vis traakt, trekt, dan koppelt hij. En dan hoor je, dan sprint hij dicht en dan heb je hem levend gevangen in dit geval. Dus dit is eigenlijk zo'n levende. Van kooi. Zoals en, je dat en als je dat dan. Want stel, ik heb uh, thuis last van ratten. Nou, uh, heb ik er volgens mij uh, geen last van. Ik hoop niet ook dat ze in de tussentijd dat ik hier ben. uit mijn wc zijn gekropen. Maar um, kan ik dan gewoon zo'n kooitje in mijn huis neerzetten? Ja, in principe zou je zo'n kootje in de huis nemen. En Wat kunnen moet zetten. ik er dan mee doen? Want je mag ze dus niet verplaatsen. Nee, je mag ze niet verplaatsen. Ja, het uh, klinkt misschien heel hard. Maar uh, als hij er helemaal levend in zit... Dan, uh, ja, dan zou je hem toch uh, zo snel mogelijk... want uh, dat is wel een voorwaarde. Zonder dat die je leidt, uh, zou je hem af moeten maken. Oké. Okay. En hoe zou ik dat het beste kunnen doen? Gewoon een baksteen erop laten vallen? Uh, of zo? <laughs> dan is je kootje ook kapot. Ja, dat ik, is waar, ja. Ik, uh, ik heb het zelf uh, om te testen gewoon ooit eens een keer gedaan... Uh, in een uh, grote kuip met water had ik ook een rat gevangen. En uh, dan denk je van, nou ja, ze kunnen vrij lang onder water blijven. Ik heb het toen met een uh, collega toch eens bekeken. We hebben, ja, het beestje was natuurlijk gestrest dat hij in die kooi zat. En we hebben hem ook gewoon, paasboom in één keer onder water. Ja, Laat verdrinken. Het, uh, laten verdrinken. verdrinken. En hij was met 20 seconden, bij liefst hij zijn laatste adem uit. Dus ja, dat is relatief snel. Ja, maar dat... ja lijkt me toch gewoon naar. was naar om te zien. Ja. Lijkt gewoon heel eerlijk in. Ik zou, ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen. Nee, ik, uh, ik zou hem denk ik de plekken gewoon... Uh, nou ja, goed, als je in het kootje zit. Maar ja, ik zeg altijd het snelste gaat gewoon een tik in de nek. Oké. Okay. Nou goed, naar de volgende. Ja. Ik hoop dat ik het, uh, <laughs> dat ik het niet hoef te doen. Arjan, eventjes tussendoor. Heb jij wel eens een rat afgemaakt? Nee, dat heb ik niet hoeven doen gelukkig. Logisch. Wel gezien, maar niet, uh, niet zelf hoeven doen. Oké. Okay. Nee, we gaan naar de volgende. Ja. Ja, ik het volgende heb hier, uh, is eigenlijk een soort muizenklemmetje wat je hebt gepakt nu, hè? Ik heb een muizenklemmetje gepakt, maar dan in grote vorm. Ja. Uh, een rattenklem. Ik, uh, ja, je moet echt met twee handen moet je hem spannen. Die blijft zitten. Zo. Oké. Okay. Nu staat uh, hij dus eigenlijk met het klemmetje omhoog. Ja, ja, jij kan misschien het beste beschrijven wat je nu in je hand hebt. Jij begrijpt ook hoe dit werkt. Ja, dat is een, een, een kunststofklem in dit geval. Met een, met een soort lepel dat uh, binnenin die lepel... Daar leg je het lokaas in. En op het moment dat hij dus eigenlijk op de lepel met zijn pootjes rust... Pas, dan slaat die beugel letterlijk in zijn nek. Dus en dat is eigenlijk de meest... Uh, humane manier. Ja, ook uh, voor jezelf. Tenminste, ik zou liever dan zo'n ding neerzetten. Ja, wat ik wel doe is de klem over het algemeen in een kunststof neerzetten. Waarom? Dan heeft hij een bepaalde looproute... en dan is de kans dat hij er echt met zijn nek in zit tien keer groter dan dat je een klem los in de ruimte neerzet. Want dan wil het nog eens gebeuren dat hij alleen maar een pootje erin komt. Dan uh, ben je en je klem kwijt, want dan gaat hij mee naar wandel. Dus dan zou hij hem sowieso... En het is natuurlijk wel heel zielig, want zo'n beest heeft dan heel veel pijn. Heel veel pijn en vaak uh, ja, gaat hij ergens in een hoekje dood. En uh, ja, dat kan best wel lang duren. Ja. Dus het voordeel van een kist is dat je hem dan ook echt in de kist hebt met klem. Ik heb hier uh, een voorbeeld van een uh, in het kleine muizendoosje. Daarin uh, kun je dus de muizenklem... Gewoon zetten. Zet je op scherp. En je kan ook altijd zien of hij nog op scherp staat via het deksel. Hij heeft een geel bandje. Ja. Als het gele bandje niet meer zichtbaar is, dan weet je dat hij dicht is. En uh, ja, zoals je kan zien in het doosje. Hij kan er hierin, Hij loopt er doorheen. Dan, uh, maar dit is een. Uh, je hebt nu uh, een vrij klein doosje vast. Ja, dit is echt voor muizen. Ja, oh, deze is echt voor muizen. Ja, en dan ja. heb je hetzelfde idee wat groter voor ratten. Oh ja, want hier zit dus een, een gaatje in en dan kunnen ze dan ja. inkruipen. Zit want binnen. muizen kunnen zich gewoon wat door, door vrij kleine gaatjes wermen. Ja, in principe kan een muis vanaf een uh, millimeter of zes al door een sleufje naar binnen. Dus wij zeggen ook altijd bij muizen, als topje van je pink erin kan, en dan kan die kop van die muis er ook door. Een en topje die, van je pink. topje okay. van je pink, die moet je gewoon aanhouden. Ja, en uh, met name bij woningen vaak stootvoegen in de buitenmuur rechtopstaande gemetselde bakstenen er zitten grote sleuven tussen. Maar hou ook vooral rekening met de gaatjes die vaak onder een houten dorp of een deur zitten. Er zit een loodslapje vaak en dan wil dat wat gebeuren ze het loodlapje kapot knagen. En dan kunnen ze links en rechts in het hoekje rechtstreeks rechts de spouwmuur in. En dan kunnen ze door de hele woning. Ja, zo kunnen ze toch uh, overal gaan en staan maar ze binnen. Ik krijg toch een beetje de rillingen van. Oké. Okay. Je bent er nog niet het rijtje af. Nee, ik heb uh, nog de zogenaamde Spaanse gatenval. Spaanse gatenval. Uh, dit is een Spaanse gatenval. Je hebt een soort van houten vast. Ja, ik heb een hout, vast. houten blok vast. En er zitten uh, twee beugels aan en twee gaten aan de voorkant. En twee gaatjes aan de onderkant. Uh, er zitten twee pennetjes in. En op die pennetjes, daar schuif je aan de onderkant... eerst het blokje kaas. Dat doe je bij allebei. Mm -hmm. Kaas of een blokje spek. Dan, uh, ja, dan moet je hem spannen. Ja, makreelkop past hier niet in. Nee, dan zou je een klein stukje makreel kunnen proberen. Maar ja, dan, uh, dan krijg je dus dat je ze moet spannen. Je legt het pennetje over de lus heen. En dan uh, vergrendel je hem. Het grootste voordeel van deze Spaanse gatenvallen is... We hebben ze in drie maten. Dit is de medium. Die is zo geschikt voor ratten als voor muizen. We hebben ook kleintjes echt voor muizen. Dat grote. is misschien wel handig. Want soms, het, het, het, ik weet niet of dat zo is... Maar het, het kan misschien soms zijn dat je wel... Uh, hoort dat er wat loopt, maar dat je misschien helemaal niet weet wat het zijn. Dat kan. Of dat nou muizen of ratten zijn. Nee, inderdaad. Dan zou je de medium kunnen nemen. Die is ook het makkelijkste om te zetten. En uh, je kan ook echt twee dieren tegelijk vangen. Heb ik ook gewoon in de praktijk ook gedaan. Maar het grootste voordeel van de Spaanse gaten is... Maar da dat is dan toch... Want net vertel je over dat, uh, dat ratten dus wel goed afkijken. Ja. Maar hoe kan het dan wel dat ze hier met z'n tweeën in gaan zitten? Of zijn het dan muizen? Die gewoon uh, niet zo zijn. Ik heb het zijn. bij ratten nog niet meegemaakt. Maar het zou wel kunnen als er echt een populatie is. En, en ze zijn met z'n tweeën druk. Nou ja, dan uh, let, er gewoon even let er niet op. op. Dan kan dat zeker gebeuren. Muizen in uh, ja, de praktijk meerdere malen meegemaakt. Dus dat je gewoon echt twee muizen in de val hebt naast elkaar. Uh, je moet ze alleen dagelijks controleren. Dat minimaal. Ja. Want anders dan, uh, gaan ze en te lang staan en ontbinden. Het grootste voordeel van de Spaanse gatenval is... het knaagdier moet er altijd met zijn kop in. Hoe dan ook. Ja, dus je hebt hem altijd bij zijn nek? Je hebt hem altijd bij zijn nek. Want op het moment dat hij een pinnetje achterin trekt, pats. Ja. Zie je? En dan hangt hij ook gewoon. Hij wordt eigenlijk letterlijk opgehangen, alleen hij stikt gelijk. Ja. Het grote voordeel is voor huisdieren: je moet je voorstellen als je zo'n. Ja, harde... Hij zit eigenlijk inderdaad in een soort van uh, galgje. Galgje. Maar als je dus zo'n klem hebt en je zet hem in vrij toestand neer... Zo'n klem, de, de, ja. En kindjes komen daarin de, met een vingertje. Klem, een soort van muizen, grote muizen. Van, ja, dit is echt een grote rattenklem. Ja, omdat ik zeg deze klem, ik zie hem natuurlijk, maar ja. de luisteraar niet. Nee, nee, nee. dus gewoon de traditionele rattenklem. Ja. Dan moet je je voorstellen als die open en bloot staat... en je hebt kleine kindjes of je hebt huisdieren... en ja, die komen dan met een snuit of met een vinger in... Dan bij kleine kindje kunnen de vingertjes breken. Oh, dat hij toch wel zo uh... uitgaat. Ja. ja, en de Spaanse gatenval. Nou ja, je zag wat ik deed. Uh, ik voel hem in mijn vinger iets. Als ik echt met ja, mijn dus vinger in ga. Het is ook wat ga. veiliger als je een klein kindje thuis hebt uh, rondkruipen. Of misschien een kat die uh, dat zeer zeker. niet oplet. Nee, ze dus zijn uh, in dat geval diervriendelijk. En dan heb je hier nog een soort rolgaas staan. Ja, Waarom is, heb je die uh, meegenomen? Ja, dit is een rolgaas. Ja, ik kan gaas niet laten horen... Uh, het is een, een rol, uh, als ik hem nieuw koop... is die 10 meter lang en 15 centimeter hoog. Dit is RVS-gaas, dat noemen we netnox. En dat kun je uh, gewoon met een keukenschaar afknippen. En daar kun je kleine gaatjes, grote gaten uh, mee dichtmaken. Oh, dat is gewoon heel handig als je nu achterkomt van... oh, ik dacht dat het uh, gaatje ter grootte van mijn pink niet zo erg was. Dan kan je daar gewoon een stukje gaas overheen. Ja, en ook in de sleufjes in de buitenmuur eventueel. Maar daar heb ik ook nog dit bijenbekje voor... Ja, je grijpt er net naast. <laughs> bijenbekje, ik kan hem even laten vallen. Ja. Dat is een. R w wil je eventjes uitleggen hoe dit eruit ziet en ja. hoe groot het ongeveer is? Uh, de bijenbekjes die zijn, zijn er in verschillende maten en kleuren. Maar de meest, meest traditionele is een RVS bijenbekje, ook zilver van kleur, 5 centimeter hoog. En die kunnen dus in de sleufjes, die zitten tussen twee bakstenen, de zogenaamde stootvoegen. Hij heeft een dubbele vergrendeling, dus die kun je daar gewoon zonder... Het is een, het is een klein, klein dingetje. Ja, het is een klein roostertje eigenlijk. En ja. dat roostertje dat, uh, dat schuif je dus in het sleufje in je buitenmuur. En uh, daarmee voorkom je dus A, dat uh, insecten er naar binnen kunnen. Wespen en bijen, hommels, maar ook de muizen. En daar gebruik ik ze het meeste voor. Het klinkt gezelliger zo'n bijenbekje dan het eruit ziet. Ja, het is, het is gewoon een klein roostertje. En het grootste voordeel is dat de ventilatie in de muur wel gewoon blijft bestaan. Alleen dat de muizen daar dus niet meer door naar binnen kunnen. Ja, maar daar kan je dan eigenlijk net zo goed dat gaas voor gebruiken. het gaas kun je er ook voor gebruiken, ja. Arjan, is dit allemaal uh, nieuw voor jou? Of heb je dit in je zoektocht allemaal al gezien? De Spaanse uh, klem, die, die kende ik nog niet. Dus dat is, uh, vind ik wel mooi, uh, mooi om te zien. En uh, ja, in de zoektocht uh, door alle landen zie je... Ja, veel lokale uh, oplossingen die uh, ja, vallen die van, uh, van uh, takken worden gemaakt met elastieken en, uh, en veren. Hele simpele, uh, simpele constructies. En dat gaat inderdaad voornamelijk om het, uh, ja, het vasthouden van, uh, van de rat in, uh, in dit geval. Dus uh, een klem die dichtslaat en uh, de rat gevangen houdt. Er zijn uh, nog een paar vragen binnengekomen. Het is toch wel een onderwerp uh, dat wat bij de mensen losmaakt. Uh, en overigens <coughs> niet alleen ratten. Want uh, ja, Maartje vraagt wat zij kan doen tegen een hardnekkige mottenplaag. Uh, bij motten is het eigenlijk heel belangrijk. Je kan daar twee kanten mee op. Of je hebt te maken met zogenaamde voorraadinsecten. Of je hebt te maken met de kleer of de pelsmot. Uh, als je te maken hebt met de klerende pelsmot... dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er ergens een Persisch tapijtje ligt... wat misschien ooit is nat is geweest, in een donker hoekje ligt, op zolder ligt. Ja, en dan uh, eten de motten letterlijk het kleedje op. Dat zijn de zogenaamde dierlijke materiaal aantasters. Het kleedje is van wol En uh, ja, dat kunnen ze aantasten. Zeg je van ja, ik heb de motjes, motjes meer in de keuken... dan uh, kan ik u eigenlijk wel voor 100% garanderen dat er ergens in de kasten... Iets Staat wat heel ver over datum is van levensmiddelen van droge producten, meel, bloem, taco's, uh, rijst. Uh, ja, je kan ze gek niet bedenken. Ik heb het laatste keer bij een mevrouw gehad, die had dan last van de broodkever, dat is eigenlijk ook een voorraad-insect. Ja, en die had zo'n zogenaamde hittepitkussen in de kast staan, die ze ooit een keer voor in je nek is dat, een ding he? voor in je nek. En deze Met was van die kersenpitten die je dan kan opwarmen. En, uh, ja, okay. maar deze bevatten dus tarwe. En tarwe is een meelproduct en daar komt de broodkever dan weer uit. Maar ook bij motten ja, zijn het vaak droge producten. Dus ga alle levensmiddelen in de kast, doosje voor doosje. Haal het eruit, kijk het, kijk de datum na, kijk naar open verpakkingen. Dat is dus alleen dus bij de, bij, de, bij de levensmiddelenmot. Dat kan een meelmot, een koumot, een tabaksmot. Ja, Je hebt zoveel soorten motten. Dat we eigenlijk veel te kort tijd hebben om alle motten te bespreken. Dus dat, dat laten zijn. we dan even. Dus voorraad, voor in, voorraad insecten of inderdaad, uh, materiaal aantastende motten. Uh, een vraag van Marcel: toch weer over uh, de ratten. Ik denk. Uh, ik, ik weet niet of Marcel een rat heeft of uh, het meer het scenario. Maar als je een rat in de hoek drijft, uh, kun, kan zo'n rat dan gevaarlijk reageren. Uh, ik heb zelf één keer uh, aan de lijve ondervonden, dat ik een rat in een hoekje dreef in de keuken. Uh, met de bezem. Uh, hij viel op dat moment letterlijk de haren van de bezem wel aan. Dus ja, als dat jouw vingers zijn, dan weet je dat het hetzelfde gebeurt. Ik weet van, maar als je dat met een bezem doet, is het natuurlijk... Ja, het is niet zo erg als hij de haren van een bezem aanvalt. Maar nee. ik zou ook niet zelf uh, inderdaad uh, naar grijpen. Ik weet dat een uh, ex-werkgever mij het ooit een keer hetzelfde heeft meegemaakt. Alleen op het moment dat hij hem vast zou zetten met die bezem... sprong hij omhoog, rende letterlijk over de bezem stil over zijn armen, via zijn schouder... en daarvan sprong hij weg. En hij is niet onderweg even een hapje wezen doen of zo. Dus hij wil hij weg. Hij wil gewoon het weg. belangrijkste doel op dat moment is vluchten. Vluchten, ja. Dus jouw antwoord zou zijn... in principe niet zolang je... maar niet met je handen zo'n rat probeert te grijpen. Ja, letterlijk. Uh, en dan nog een telefoontje. Goedenacht, uh, ik weet niet of ik het goed zeg, Guy? Ja, goedenacht goeie met Guy uit Schoondijken... Goedenacht. Uh, jij had ook een vraag, begreep ik. Ja, ik heb een vraag over uh, ratten en muizen. Uh, uh, uh, dat gaat zo. Uh, als je in een huis muizen hebt... heb je dan ook last van ratten? Of kunnen die twee absoluut niet samen? Ik... Uh... Ik heb het vaker gehoord. en Of het een fabel is durf ik niet te zeggen. Als je een bepaalde populatie ratten in huis hebt... dan kan ik me voorstellen dat daar geen muizen bij komen. Want ik kan me zelfs voorstellen uh, dat die ratten uh, ja, de muizen proberen aan te vallen. Misschien zelfs wel op te eten. Uh, ik heb het zelf thuis ooit gehad met een tammerrat. En uh, een hamster die apart gezet moest worden... Nou ja, die heb ik bij de, bij de rat in de kooi gezet. Maar die hamster vond ik niet meer terug. Ik weet niet of jij daar nog... Uh... Arjan, heb jij wel, ben jij wel eens muizen tegengekomen... terwijl jij uh, ratten aan het uh, fotograferen was? Nee, en ik heb het verhaal wel eens vaker gehoord. Dat, uh, of het een of het ander is. En niet, uh, niet allebei tegelijk. Nee, Ik heb er zelf geen ervaring mee. Nee. Geen ervaring. Dus de kans is wel groot dat ze niet samen gaan. Is daarmee uh, je vraag beantwoord Guy? Ja, die, ja, ik heb gelukkig geen last van ratten en muizen. Dan mag ik even afkloppen. Maar ik, eh, ik hoorde dat, ik hoorde dat eh, zowel in Limburg, waar ik vandaan kom... als hier in Zeeuws-Vlaanderen, hoor ik vaker dat mensen zeggen... als je, als je ratten in huis hebt, dan heb je geen muizen. Nee. Maar, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik wist niet of dat waar was. Maar ik, ik, ben, eh, ik weet het nu dat het, eh, het waarschijnlijk is... dat die ratten die muizen waarschijnlijk gewoon verdringen. Ja, maar goed, met helemaal 100% zekerheid... durven we het hier dus niet te zeggen. Nee, nee, ik snap het. Maar, maar nogmaals, ik heb er gelukkig nog geen last van. Hopen dat het zo blijft. Buiten... Ja, ik, ik probeer ze buiten de deur te houden. Ik, ik, zal u... ik, ik wil nog iets vragen trouwens aan de heren. Ja? Um, er is een hond die heet Manchester Terrier. En die, die komt uit Engeland en die werd gebruikt voor de rattenjacht. Hebben de heren wel eens gehoord van dat hondje? Arjan, die knikt. Ja, en eigenlijk... Uh, um, wordt in Rotterdam nu ook uh, uh, als proef uh, vanuit het rattenparadijs... we hoorden Frank uh, daarnet, uh, worden er een ja, soort van experimenten gedaan... om te kijken of dat uh, in de stad ook zou, uh, zou kunnen werken. En honden ja. hebben natuurlijk een uh, geweldig reukvermogen... en die kunnen heel snel uh, bepalen of er ergens ratten zitten of, of niet. Want Arjan, kan je eens vertellen, wat gebeurt er dan met die hond... Um, honden zijn heel goed in uh, het herkennen van, van de geuren. Dus die kunnen aangeven waar, uh, waar de ratten zitten. En dan is het een kwestie om de rat uit de holen te krijgen. En uh, ja, de honden gaan er, dan, uh, gaan er dan achterna. En die, uh, ja, die bijten ze dood. Guy, dankjewel voor je belletje. Ik wens jou nog een hele fijne nacht. Dankjewel, dankjewel. En uh, nou, we komen al een beetje aan het einde. Of een beetje ja, aan het einde van dit onderwerp. Maar nou ben ik nog wel benieuwd. Hebben jullie nog goede tips die jullie kunnen geven. Uh, voor het voorkomen van uh, ongedierte in huis? Marcel, kijk jou even aan. Ja, het aller, allerbelangrijkste is natuurlijk uh, even op de knaagdieren terug te komen. Uh, Zorgen dat er geen voedsel is. Ook in de winter, zoals nu. We hebben geen sneeuw. Vogeltjes voeren is vaak ook ratten en muizen voeren. Uh, doe dat op een verantwoorde manier. Op het moment dat er geen knaagdieren aanwezig zijn... dan kun je best vogels voeren. Maar ja, op het moment dat je het idee hebt dat er wel wat is... dan uh, ja, probeer je er rekening mee te houden. Maar ook kippen. Kippen zijn vaak uh, een bron voor voedsel van ratten. Uh, mensen die ratten hebben, hebben heel vaak ook kippen. En uh, ja, zorg dat je een kippenhok hebt uh, waar ze niet in kunnen komen. Heel belangrijk. Wat is het moment uh, wanneer we jou in moeten schakelen... of een andere ongediertebestrijder? Op het moment dat je zelf uh, er niet meer uitkomt. Ja. Dat is het uh, meeste. Dat is het beste, ja. En, en uh, hoe bang moet ik nou vannacht zijn voor een rat die door de wc komt? Uh, niet. Niet? Nee, zeker niet. Maar het was eerder wel, uh, hadden we het erover dat het wel kan. Waarom het, hoef ik er niet bang voor te zijn? Nou, omdat het zeer zeldzaam voorkomt. Het kan gebeuren, maar uh, ik heb nog nooit iemand gehad die mij heeft opgebeld. Uh, los van die ene rat op het gemeentehuis... die dan wel letterlijk uh, ja, zijn heil zocht in het riool beneden in de wc. Maar uh, verder heb ik, uh, heb ik het nog nooit meegemaakt. Arjan, uh, in de laatste jaren heb jij ook uh, ratten door en door leren kennen. Heb jij nog goede tips... Uh, misschien dat we wat uh, toleranter richting de rat kunnen zijn. Uh, we zullen er nooit van afkomen. Ratten zullen altijd uh, in onze leefomgeving zijn. En als uh, we er geen last van hebben, geen overlast van hebben... dan uh, moeten we de rat misschien ook maar gewoon uh, de rat laten. Gewoon de rat tolereren. Ja, precies. En uh, ik begreep dat jij ook nog een, uh, een klein oproepje wilde doen. Ja, um, ja, mijn documentaire is nog niet helemaal klaar. En ik ben op zoek naar mensen die uh, ratten houden, Dus als, als huisdier. Maar dan in een beetje wat extremere vorm. Waarbij dus uh, de, de, het huis of de kamer in het teken staat van, van de rat. En uh, dus die mensen zoek ik. Hoe komen en, ze in contact met jou? Uh, dat kan via de Red Cassette. Daar staat een e-mailadres op. Dus daar kunnen ze mij uh, via benaderen. En dat is deredcassette.com. Uh, en ik ben op zoek naar mensen die een uh, tatoeage hebben van een rat. En uh, dus daar uh, hoor ik ook graag van. Nou, wie weet, uh, levert dit je wat op? Je bent natuurlijk bezig met een boek. Wanneer kunnen we dat boek verwachten? Um, ik hoop eind van het jaar. En um, ik ben zo uh, verknocht aan de rat dat ik maar door blijf werken en door blijf uh, fotograferen. Dus ik uh, heb een aantal mensen die er ook uh, daarin sturen. En uh, eind van het jaar is de bedoeling. Ik ben heel benieuwd. Mannen, bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Marcel Berends en Arjan Schuitman. Ja, ik Oké. Stay in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here. There can be no denying. One of us is changing. Used to be so easy living here with you you were light and breezy and i knew just what to do now you Of Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen missen intimiteit en seks. Dit bleek afgelopen week uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gebrek hieraan onder ouderen zou zorgen voor psychische problemen, eenzaamheid en minder eetlust. In de studio expert op dit gebied, gebied Marga Hop. Zij is docent bij het Albeda Borg College en schrijver van het boek... Zo mooi anders in de zorg. En links uh, linksnaar Gerieke van de groep. Zij is verzorgende in Utrecht... en heeft veel ervaring in de ouderenzorg. Welkom allebei. Dank je wel. Marga, jij hebt een, een boek geschreven over ouderen en intimiteit. Wat was de aanleiding uh, dat je besloot... ik ga me in dit onderwerp verdiepen? Um, nou, allereerst moet ik even zeggen dat het is Alda Zorgcollege... en niet Borgcollege, want het oh. klinkt misschien een beetje raar. Maar uh, het is het Zorgcollege. En uh, ik geef les aan de vakgroep uh, Verzorgende Opleiding. Dus, uh, en waarom ben ik dat boek gaan schrijven? Dat boek ben ik op persoonlijke titel gaan schrijven. Dus dat is niet vanuit mijn docentschap, zullen we zeggen. Maar dat komt eigenlijk omdat ik um, uh, ja, door de verhalen van mijn studenten tot de ontdekking kwam dat uh, het echt uh, aanraken, intimiteit... Uh, in de zorg eigenlijk helemaal verdwenen is. En dan bedoel ik ook gewoon de, de arm om de schouder van... Uh, We moeten de... niet alleen denken aan seks. Nee, nee, nee, juist niet. Het gaat juist ook uh, om het vanzelfsprekende... Uh, Thema, dat je er bent voor de ander. En dat je dus um, niet alleen in aanraken... maar ook in aankijken en dat soort dingen... Um, er bent voor de ander. En ik merk gewoon dat dat zo verdwenen is in de zorg. En ik ben zelf heel erg een knuffelmens. Ik, ik hou heel erg van dat mensen dichtbij komen. En um, toen dacht ik, ja, stel dat ik zelf eens word opgenomen... in zo'n uh, ja, ziekenhuis of een zorginstelling. En stel dat er dan niemand is die mij meer aanraakt... waar ik van mag genieten... Ja, dus alleen professioneel aanraken. Het leek me zo koud. En uh, we zijn binnen het Albeda met een vanzelfsprekende zorg begonnen. Dus om dat weer een beetje terug te krijgen in de zorg. En ja, dat draag ik dan zo'n warm hart toe dat ik dacht... Ja, het is zo belangrijk dat we ons realiseren dat een mens ook huidhonger kan hebben. Huidhonger He? vind ik toch een beetje een naar woord. Ja. Ik ben het al eerder tegengekomen toen moet ik bekennen... dat ik een klein beetje om heb omdat ik het gewoon een beetje vies vind klinken. Ja, het klinkt een beetje raar, maar het is gewoon de behoefte van een mens om aangeraakt te worden. En uh, als jij in de zorg werkt... dan word je alleen professioneel aangeraakt. Hè? Want, dan word je naar de toilet geholpen of je, je wordt, wordt uh, gewassen. gewassen. Uh, nou ja, daar weet jij natuurlijk ook alles van. Zeker weten. Ja, en uh, ik denk dat daarin... Um, eigenlijk toch een beetje wordt vergeten dat, dat het ook je huid is het grootste orgaan en is een tastorgaan waar, waar je ontzettend veel genoegen aan kan beleven ja en als je iemand insmeert in de zorg dan kan je dus Niveaatje gewoon uh, weet ik veel even kriskras over iemands lijf smeren of je kan hem een beetje inmasseren met een lekkere beweging en dat is die... zo belangrijk precies dus ik denk gewoon uh, en dat wordt vaak vergeten dus het, het, het, het en ik misschien ook onder de, onder de werkdruk. Of onder, nou ja, je hebt zoveel aan je kop als je in de zorg werkt. Dan uh, schiet het, alles wat je moet doen, schiet nog door je hoofd heen. En dan ben je soms in die aandacht gewoon naar die ander. Dat een beetje kwijt. Want de aanleiding voor jou om, het, om jouw boek te gaan schrijven... was dus de verhalen die jij hoorde ja, van studenten. Absoluut. Wat voor verhalen hoorde jij waarvan je dacht, oei... Nou, um, uh, belangrijk is dat um, soms. Uh, nou, ik kan, zal ik één verhaal noemen. Ja. Uh, nou, er was een, uh, uh, een student van mij die uh, gaat iemand uh, diep dementerend uh, helpen met uh, wassen. En uh, ze doet de inko uh, af, uh, het inco-materiaal. En die persoon. Inko, die... ja, ik heb vriendinnen I er wel eens over horen praten, <laughs> maar vast niet iedereen weet nee. wat dat is. Dat zijn eigenlijk een soort van. Ja, ordinair gezegd luiers ja, toch ja, ja incontinentie incontinentiemateriaal ja incontinentiemateriaal ja we noemen het geen luiers natuurlijk in de zorg hè, want dat is uh, we Denigerend. noemen het inco -materiaal. Ja. ja maar sowieso dat we ja. allemaal weten waar het over gaat ja precies dan weten we waar het over gaat en je kan je voorstellen baby's hebben dat of ki kleine kindjes hebben dat als ze zo'n zo'n zo uh, aan hebben en je doet hem uit dan grijpen ze meteen met hun handjes naar een kruis nou dat doen diep dementerende volwassen mensen ook die gaan eigenlijk een beetje terug naar hun kindertijd. Ja, want je lijf wil je, wil je lijf aanraken. Nou moet je je voorstellen dat je daar zo'n lekker warm, broeiend ding hebt gedragen. En je doet je handen dan zo naar je kruis. En gewoon om het aan te raken, want dat is ook een onderdeel van je lijf. Het is dat, jouw eigendom hè? Precies, het is je eigendom. Dus je, je bent, uh, uh, dat zit, ja, uh, uh, uh, het kriebelt, het jeukt. En zeker als die inko afgaat is dat in, uh, fijn om daar even met je handen aan te zitten. Nou, en dat werd uh, niet geaccepteerd door die verzorgende. Um, omdat ze zei van, ja, die mevrouw die was aan het masturberen. Dus ik denk, hé, wat? Ik, ik, hoe bedoel je masturberen? Uh, die mevrouw heeft gewoon jeuk gehad... of vindt het gewoon lekker om het even aan te raken. Dus ik, de, de zijn, so, soms worden dingen dus onder seks... Ges, gezet Weggezet. Ja, terwijl dat helemaal daar niet thuis hoorde. En maar zo, als jij dat zegt, dan klinkt dat misschien allemaal heel erg logisch. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als dat gebeurt... dat je even denkt, oh, uh, ja, nee, wat gaat die nu doen? Ja, nou, <laughs> Toch? De, ik denk als je als verzorgende of verpleegkundige daarin uh, bent geschoold dat jij absoluut jezelf... Uh, kan voorstellen dat het voor die ander die diep dementerend is en uh, echt in zijn verzonken uh, staat is, dat hij dit doet vanuit een reflex. En dat je dus niet moet denken. Oh, die gaat nu masturberen. Ja, ik bedoel, ik vond het echt een ongelooflijk onlogische reactie voor een verzorgende hoor. Jij kan er een beetje boos om worden. Ja, ik kan er heel boos om worden. Want dan denk ik, dan heb jij gewoon niet erg goed opgelet bij de lessen over dementie. Of in ieder geval je er niet goed genoeg in verdiept. Echt want Gerieke, jij was het er eigenlijk meteen mee eens. Want jij zei net ook, dat ze inderdaad heel belangrijk. Dat inmasseren met bijvoorbeeld Nivea, in plaats van even snel uh, een crème opdoen. Sluit jij je hier dan ook naadloos bij aan? Nou, ik kan zeker wel zeggen dat ik daar zeker bij aansluit. Het is heel erg belangrijk als je het hebt over dat crèmetje. Uh, het is belangrijk dat dat gewoon met rust... en inderdaad met dat tikkeltje... ja, tikkeltje misschien wel iets meer aan liefde. Uh, en liefde is niet gelijk... Uh, iets wat, wat, wat er dan ontstaat bij twee mensen. Maar juist is liefde vanuit je vak. En ook die liefde wat mensen nodig hebben. Gewoon van hart tot hart, van oog tot oog. Uh, en zeker is het dan heel erg belangrijk... om dat ook te doen vanuit je vak. En... Uh, ja, op die manier die, die mensen wel te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Uh, want ik denk altijd maar zo: denk maar aan je eigen, wat heb je zelf nodig? Stel dat ik daar lig als ik oud ben, of nou ja, misschien wel op jongere leeftijd. Ja. Um, wat heb je nodig? Wat zou je zelf graag willen? Dat vind ik heel belangrijk. En ik, dat ik denk je ook, kunt verplaatsen. dat er ook een stuk wederkerigheid is hoor. Want je vak wordt zoveel leuker als je, uh, als je echt in een echte aandacht bent met iemand dan heb je die wederkerigheid over en weer. Eh, dan leg ik er iets in, maar dan legt die ander er ook iets in. Je krijgt gewoon liefde terug. Dat. En al en... is het maar een, een, een blik vanuit iemands ogen. Ja, of doe een aai zoveel? over je wang. Ja. Want Gerike, jij bent verzorgende. Ja, klopt. Hoe doe jij dat dan? Nou, inderdaad, een mooi voorbeeld over je, je cremmetje inderdaad. Gewoon dat is rustig insmeren en niet dat gestres. Ja, zeker, we zijn allemaal heel erg druk. Dat is ook zeker zo. Heb je er de tijd voor? Nee, ik heb er geen tijd voor, maar ik maak het wel. Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen uh, die liefde van mij wel krijgen. Uh, zij zitten daar niet voor hun plezier, niet elke dag voor hun plezier. Dus ik probeer het voor hun dan zo aangenaam mogelijk te maken. En als ik weet dat iemand dat altijd zo gewend was en dat nu niet kan... Uh, vind ik het heel belangrijk dat, dat ik dan toch die bijdrage zou kunnen leveren... Uh, door misschien wel juist net een hele prettige dag. Kan soms heel erg veel doen met een mens. Ja, en ik denk ook, um, als je dit doet... En je doet dat standaard. Dat de rust op je afdeling enorm groot wordt. En zeker als je dat met je hele team doet, als dus je hele team is ingesteld op aandacht geven, dan krijg je veel minder onrust onder bewoners, bijvoorbeeld van een afdeling. Uh, mensen zijn veel makkelijker benaderbaar. Uh, ik denk dat het eigenlijk een soort van kalmeringseffect heeft. Ja, en daardoor gaat je werk dus eigenlijk. Want heel veel zeggen ze: ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar als jij dat natuurlijk standaard doet en standaard is op je afdeling heel veel rust en standaard vertrouwen mensen dan gaat de zorg eigenlijk makkelijker dus maar dan... is het dan niet zo dat er dat je eigenlijk zou moeten denken van er moet gewoon wat meer tijd komen om dit soort dingen te doen want jij zegt al Gerike, je hebt hier eigenlijk geen eigenlijk heb je er geen tijd voor maar je maakt er tijd voor zeker dat vind ik heel belangrijk en ja er zou meer tijd moeten zijn maar dat is de zorg algemeen Um, ik probeer dat ietsjes meer te parkeren... omdat je anders alleen maar aan het stressen bent voor tijd. Maar hoe doe je uh, dat dan? K uh, sla je andere klusjes over? Of ben je gewoon een uur langer per dag aan het werk? Nee, ik probeer het uh, te verdelen over de dagen dat ik werk. Um, en dat doe ik dus door de ene dag uh, mevrouw uh, wel te helpen... door wat uitgebreider zeg maar, haar te helpen. Uh, en het andere moment zal het wat korter zijn. Ik probeer daarin uh, uh, ja, wat een balans te zoeken, zeg maar. Dus niet iedereen wordt elke dag door mij uitgebreid geholpen. Uh, dus ik probeer daarin... Uh, maar wat je ook kan doen, en dat merk ik ook wel... is um, op het moment dat je uh, iemand wast... is uh, echte aandacht geven, uh, dat kost geen tijd. Dus he, de, de, Wat belangrijk is, is dat je uh, voordat je bij iemand binnenstapt... jezelf even heel goed centert en bij jezelf bedenkt... oké, okay, ik stap nu bij deze persoon binnen... mijn boodschappenlijsten gaan nu even weg. Hoe zou ik dat zelf prettig vinden? Ja, en, da en dat je dus naar binnen gaat en je handelingen doet... maar dan vanuit jouw centrum, vanuit de liefde die je hebt. En dan ga je ook gewoon iemand helpen met aankleden en wassen... en uh, in zijn ruimte, in zijn territorium zijn. Maar ben je in de aandacht bij de ander. En dat kost geen tijd. Dus de, wat heel belangrijk is, is van... ja, het kost allemaal tijd. Dan denk ik, nee, dat stukje wat ik bedoel onder intimiteit... want ik zeg altijd, er zijn een paar lagen in de zorg. Je hebt... Echte professionele aanraking. Dat is gewoon iemand naar de toilet helpen, en zijn billen afvegen en zijn broek ophijzen. Dat is heel professioneel. Dan heb je dichtbijheid. Dan kan je iets dichter bij iemand komen. En dan kan je bijvoorbeeld iemand die huilt, kan je met een arm om de schouder troosten. En je kan nog een stap verder en dat is die intimiteit. En dan krijg je bij intimiteit krijg je echt die wederkerigheid dat je beide voelt dat het heel prettig is. En um, die stap, die moet eigenlijk vanzelfsprekend eigenlijk weer terug te zorgen in. En dat is best wel moeilijk, hoor. Want niet iedereen is daartoe in staat. Hè, want um, het gaat ook om... wie ben ik als verzorgende? Kan ik dat opbrengen? Want als ik het natuurlijk inderdaad heel veel heel stress ervaar... van mijn werk, dan is het veel moeilijker... om natuurlijk te zeggen van... Nou, bij elke deur dat ik naar binnen ga... ga ik eerst even terug naar mezelf... en ga ik vanuit die liefde naar binnen. En, en jij zal dat ook weer anders vanuit jezelf doen. Omdat jij precies. zegt... jij houdt van knuffelen. Ja, nou, Jij dat bent zo. Iedereen en dan zijn natuurlijk ook... Anders. Mensen die denken, nou, blijf, blijf maar lekker ja, van me af. Ja, want iedereen is anders. Dus je moet inderdaad elke keer... Kijk, als ik een knuffelzuster ben, zullen we zeggen... en ik stap bij iemand binnen die aanraken helemaal niet fijn vindt... dan moet ik dat natuurlijk wel in kunnen schatten. Dan moet je, ik je kan natuurlijk ook een collega hebben die dat helemaal niet fijn vindt. precies. Ja, dus en dat vind ik ook namelijk een punt wat heel erg gebeurt in de zorg. Stel dat ik eh, bijvoorbeeld een zorgvager heb die eh, het leuk vindt... om geintjes te trappen met een nog wat seksueel getinte ondertoon. En ik vind dat als verzorgende, kan ik daar heel goed mee omgaan... en maak ik daar grapjes over. En mijn collega, die vindt dat moeilijk, die kan dat niet. En dat je dan als verzorgende... Elkaar eigenlijk moet ondersteunen daarin dat je blij moet zijn. De een kan het wel en de ander kan het niet. Maar die ander kan iets anders weer heel goed. Dus we moeten elkaar ondersteunen in het geven wat de ander nodig heeft. Want dan hoeft, hoeven we niet allemaal hetzelfde te doen. He, ik, ik kan met iedereen knuffelen. En een ander kan met iedereen eh, ongelooflijk diepzinnige gesprekken voeren. En dat is beide nodig en dat is beide eigenlijk vanzelfsprekende zorg. En dan denk ik, ja, als we daar elkaar wat meer ruimte in geven... in plaats van elkaar aan te wijzen van... hé, hey, jij loopt te flirten met die man, dat moet je niet doen... want je daagt hem uit, maar die man is wel de hele dag blij... omdat hij met jouw geintjes heeft lopen trappen. Dan denk ik, ja, dan moeten we blij zijn dat we dat kunnen. En dat we dus de diversiteit aan mensen, aan verzorgenden... of verpleegkundigen op een afdeling juist vieren met elkaar... En want dan kan je ook een diversiteit aan mensen ondersteunen. Gerike, gebeurt het al een beetje bijvoorbeeld bij jou op de werkvloer? Uh, ja, ik merk wel dat, mensen, uh, dat er ook zeker een collega's zijn die het lastig vinden. Die uh, inderdaad dus een, een geintje van een bewoner die seksueel getint is... Uh, uh, niet kunnen accepteren. Um, en dat, dat heeft ook te maken met het territorium van de verzorgende zelf. Het ligt er heel erg aan hoe jij er zelf in staat. Wat jij zelf aan behoefte hebt. En uh, inderdaad, ben jij een knuffelmens? Uh, ik, ik vind het ook fijn aanraking. Ik ben niet een knuffelaar, maar ik vind wel die arm, die hand. Uh, even dat, dat, dat, dat, dat contact vind ik heel erg belangrijk. Um, wat ik wel merk, dat mensen het wel durven te bespreken. Het zou meer mogen... Eh, collega's, bedoel, collega's onderling, ja. Ja. Het zou zeker meer mogen doordat mensen bespreken... van hey, ik vind dit eigenlijk niet prettig... of hey, ik merk dit bij deze uh, bewoner of cliënt. Dit werkt heel positief. Ik, uh, uh, die hand die ik even vasthoud of uh, die, die arm om die schouder... dat doet heel goed uh, dat je dat met elkaar kan delen... en dat je daarop zeker ook uh, gedragsveranderingen kan zien. En dat vind ik zelf wel heel erg mooi om te kunnen zien... wat dat dan met iemand doet. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat er inderdaad dingen gebeuren... of dat er opmerkingen worden gemaakt, misschien die inderdaad door jou of door collega's niet prettig uh, gevonden zouden worden. Ja, dat klopt ook zeker. Uh, daarin is het ook altijd heel erg belangrijk om te kijken... Van, uh, welke ouder heb ik voor mij? Hoe was diegene uh, in het dagelijks leven, in het werkende leven? Kijk, sommige mensen die uh, dement zijn of worden... Hebben dat wat meer? Uh, nou, daarin is het ook heel goed om te kijken... Van, nou, wat bedoelt hier iemand nu ook echt mee? Is dit een geintje uh, zomaar even van, wat vanuit de lucht komt vallen, zeg ik dan? Of is het echt uh, iets wat serieus gemeend is? En ik denk dat wij als verzorger daar een taak in hebben... om uh, goed te kunnen zien en horen... Uh, en ook de ongesproken woorden kunnen horen... Uh, wat de behoefte is van de, van de bewoner, van de cliënt. We praten er zo meteen over verder. Vindt u dat u te weinig intimiteit ervaart? Of misschien als verpleegkundige of uh, um, verzorgende... heeft u zelf ervaring mee hoe dat gaat op de werkvloer? Laat het ons weten. Bel met het nummer, of naar het nummer 0800-1121. Of stuur een berichtje in de Radio 1-app killing me softly with his song killing me softly with his song telling my whole life with his Toftly. En we hebben het over ouderen. Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen missen namelijk intimiteit en seks. Dat bleek afgelopen week uit een onderzoek van het Sociaal- en Cultureel Planbureau. En uh, samen met Marga en Gerike heb ik het daarover. Um, Marga, jij hebt een uh, boek geschreven. Gerike, jij werkt uh, als verzorgende. Uh, als jullie dan uh, die cijfers horen van het Sociaal- en Cultureel Planbureau, verbaast dat jullie? Um, ja, Daar wil ik wel even op reageren. Nee, dat verbaast me niet. Uh, wat ik wel uh, interessant vind eraan... is dat heel veel mensen dat gewoon niet weten... Ik bedoel, voor mij was dat uh, ja, toen ik dat boek ging schrijven, ben ik veel onderzoek gaan doen. Wanneer ben je begonnen met dat boek? Uh, een aantal jaar geleden, dus vijf jaar geleden, heb ik dat boek op de markt gebracht voor helpende en verzorgende om hen wat meer over dat onderwerp te vertellen. Uh, ook omdat het uh, soms op scholen best wel een, een, een moeilijk onderwerp is om even uitgebreid te gaan bespreken. Omdat seksualiteit bijvoorbeeld zo intiem gegeven is. Dat, je, ja, dat het, het is echt iets helemaal van jezelf hè, Dus je kan dat heel moeilijk delen met anderen. En zeker als je uh, seksueel getinte opmerkingen krijgt, uh, als verzorgende of als verpleegkundige, dan is dat ook best wel, uh, ja, soms een beetje schrikken, want het gebeurt raakt je spraak? aan. Ja, het gebeurt best wel. Zeker dan, even de ja. zij weg voordat jij zo doorbragt. Heb jij dat zo uh, vaak uh, meegemaakt? Uh, als ik er goed over nadenk, dan gebeurt het eigenlijk wel dagelijks. Kan je voorbeelden noemen van dingen die je dan hoort? Ja, zeker. Als ik een een cliënt ga helpen, een mannelijke cliënt, en die, die moet gedoucht worden, dat hij dan tegen mij zegt, joh, stap even bij mij onder de douche. Vind je dat uh, vervelend? Nee, inmiddels niet meer. Ik weet uh, dat ik dat eerder altijd lastiger vond in het begin van mijn carrière in de zorg, omdat je dan denkt, oh, help, wat gebeurt hier nu? Uh, en nu denk ik, ach, die man heeft ook zijn behoefte. Ik maak er een geintje over. Uh, en ook daarin is het heel belangrijk om te kijken van hey, wie heb ik voor me, kan die cliënt ook dat geintje verdragen. Uh, maar het is heel erg belangrijk om daarover te spreken, ook met de cliënt van nou, wat, he, wat is daarin je behoefte? En dat hoeft niet elke dag. Maar wel, wel ook weer afhankelijk van de opmerkingen die gemaakt worden. Maar zeker, het, het komt voor. Maar dat was voor jou, Marga, een, een. Ja, dat je weet van dit is iets waar de mensen gebrek aan hebben. Nou, kijk, wat. Uh wat er gezegd wordt, um, dat er een behoefte achter zit. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Kijk, uh, als ik als mens die zorg verleent... Uh, hè, want uh, als ik als mens zorg verleen aan iemand... en ik heb zelf problemen met mijn eigen seksualiteit... dan is een uh, seksueel getinte opmerking van de ander... ook veel moeilijker te pareren. Daarom zeg ik, van: het, uh, niet iedereen moet hetzelfde kunnen. We zijn daarin allemaal enorm... Anders. En um, uh, daar uh, met elkaar uh, naar kijken, is, denk ik het meest van belang. Want uh, als ik um, een nare seksuele ervaring heb in mijn jeugd... en uh, of het nog later, en iemand maakt zo'n opmerking... dan pareer ik hem moeilijk. Dan kan ik hem moeilijk met een grapje pareren. Dat is, dat is ingewikkeld. En je mag ook schrikken. Als, als, als iemand ineens je vetrollen vastpakt... en zegt zo, dat drilt lekker... Um, ja, Zou ik ook wel een beetje van schrikken? Ja, dan schrik je even de pletter. <lacht> en dat mag je ook best zeggen. Dan mag je ook... ook en, en als iemand ineens zegt... oh, uh, uh, zuster, raak me nog eens even lekker aan tussen mijn benen... want dan kom ik even klaar... dan kan je echt ja. wel even stijl achterover vallen. En dat waren allemaal casuïstieken die ik kreeg toen ja. ik dat boek ging schrijven. In ieder geval, het komt erop neer. Het verbaasde je niet, deze cijfers. Jou nee. denk ik ook niet. Nee, zeker niet. Zometeen praten we erover door, maar dan uh, na het nieuws van 4 uur.